12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Noors Parlement herdenkt aanslagen. Beurzen opgelucht door Amerikaans akkoord schuldencrisis. En gemeente Alphen stuurt per ongeluk brieven aan overledenen. Het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog. Het is 20 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. En later in de middag kan aan de kust een zeewind opsteken... waardoor het daar wat afkoelt. Morgen vrij zonnig en met ongeveer 26 graden een stuk warmer dan vandaag. De Europese aandelenbeurzen reageren opgelucht op het akkoord... over de Amerikaanse schuldencrisis. Ze openden allemaal hoger. De AEX stond vlak voor 11 uur ruim een procent in de plus...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 Vooral in het Huis van Afgevaardigden is veel weerstand tegen het compromis. Sommige republikeinen zijn fel tegen de verhoging van het schuldenplafond. Democraten die klagen omdat in het plan de belasting voor de allerrijkste niet omhoog gaat. De aanslagen in Noorwegen zijn meer dan een week geleden inmiddels... maar het land rouwt en herdenkt nog volop. Rond deze tijd is opnieuw een herdenking voor de 77 slachtoffers begonnen... in het parlement nu correspondent Dirk Evers... Er wordt dus na al die herdenkingen van vorige week opnieuw herdacht. Er blijft voor de Noren veel ja, behoefte aan. Wat kunnen we van deze herdenking verwachten? Ja, dit is een politieke herdenking. Nu komt Politiek Noorweg. Nu komen alle partijen samen in het parlement. En op dit moment spreekt de voorzitter van het Noorse parlement, het Storting. En het uitzonderlijke is dat de kroonprins en de koning erbij zijn. Je kunt zeggen, nu is de tijd gekomen voor het politieke debat. Men heeft wel gezegd. Pas vanaf 15 augustus dus dan zullen we beginnen debatteren over de verkiezingen die er later aankomen. Maar uh, het is tijd geworden om concrete maatregelen te nemen na al die herdenkingen die we hebben gehad en die nog komen. Want veel slachtoffers zullen deze week uh, begraven worden. Nu moeten al die mooie woorden eigenlijk concreet worden opgevolgd. En je kunt zeggen dat die herdenking nu op dit moment in het Storting in het Noorse parlement daar eigenlijk het, uh, ja, het beginpunt van is. Even over die maatregelen worden daardoor politici al voorbeelden van genoemd. Uh, je ziet ze nog niet... Uh nog geen plechtige beloftes doen wat dat betreft in het politieke debat. Dat komt nu. Maar je ziet het wel al in de kranten. Je ziet uh, dat er uh, onder meer gezegd wordt dat uh, ja, de internetfora, dat men daar misschien maar eens over moet nadenken om de harde taal daar uh, te verbieden op die internetfora waar mensen eigenlijk in hun eigen virtuele wereld kunnen leven. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat de voorzitter van het uh, Nobelprijscomité in Oslo die heeft vandaag gezegd, de regeringen in Europa moeten misschien ook maar eens nadenken ...denken over de toon. de toon die gevoerd wordt in het debat over uh, immigratie in alle Europese landen. Dus dat zijn enkele concrete voorbeelden. En je zei het net al over de begrafenissen deze week. Het zijn er veel. Ja, dus uh, we hebben nu nog maar twee begrafenissen gehad. Dus al de andere slachtoffers zullen, uh, zullen in de loop van de week uh, worden begraven. En uh, dat zal zeker ook nog uh, veel aandacht krijgen in, in de media... En, uh, anders Breivik zelf, is uh, bekend of die nog wordt verhoord nog steeds? Ja, die wordt uh, verhoord. De politie heeft eerder gezegd in de loop van de week wanneer precies. Uh, dat weten we niet. Intussen komen er meer uh, feiten uh, of, of komen er meer... Achter, komt er meer achtergrondinformatie over hem naar voren? Een, een Zweedse terreurexpert heeft heel zijn manifest doorgenomen en werd er uh, slecht van of voelde er zich god bij. En dat was opmerkelijk omdat die Zweedse terreurexpert uh, 200 uh, terroristen al heeft geïnterviewd. Hij zegt: Het is een ongelofelijke nar narcist. denkt alleen aan, zich, aan zichzelf. leeft een beetje in zijn eigen wereld als, als een god. Uh, en uh, ja, heeft zijn eigen wereldje opgebouwd en is erin geslaagd. De rest van de wereld dus als een, als een hele omgeving te manipuleren. Dus dat komt ook daarvoor. Interessant is ook wat de concrete maatregelen betreft. Dat bijvoorbeeld een noorse supermarktketen al een aantal geweldsvideo's uh, of spelletjes uit de rekken heeft gehaald. Dus, Computerspellen uh, waarin wordt geschoten en, en mensen worden neergeschoten bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus uh, Coop, een grote winkelketen in Noorwegen, heeft die spelletjes, die videospelletjes, computerspelletjes uit de rekken gehaald. Correspondent Dirk Evers. Inwoners van de Syrische stad Hama brengen met filmpjes steeds meer details naar buiten van wat zich daar afgelopen weekend afspeelde. Aan de vooravond van de Ramadan trad het Syrische leger hardop tegen betogers. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in de stad zeker 80 doden gevallen. De internationale gemeenschap reageert opnieuw geschokt op de ontwikkelingen in Syrië. Later deze week komt de Europese Unie met gezamenlijke sancties, zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken Heek.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 Militair ingrijpen slijt hij alsnog uit. In het geval van Libië vroeg de Arabische Liga om in te grijpen, maar bij Syrië ligt er geen verzoek. Well, it's not a remote possibility, we in There is no prospect of a uh, legal, morally sanctioned military intervention, we have to on other ways. druk uitoefenen moet dus vooral op. Andere manieren gebeuren. Aldus de Britse minister van buitenlandse zaken William Hague. De pol die vrijdag door de Marocseer werd neergeschoten op Eindhoven Airport wordt verdacht van poging tot doodslag, bedreiging en poging tot zware mishandeling. De man wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Hij werd neergeschoten omdat hij mensen bij de vertrekhal bedreigde en met een mes rondliep. De pol is afgelopen weekend in een ziekenhuis van de gevangenis in Scheveningen behandeld. De Rijksrecherche onderzoekt het schietincident.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 Dan de Tweede Kamer die wil meer informatie over de details van de afspraken die bij de Eurotop gemaakt zijn om Griekenland te redden. En dat bleek vanochtend dat de Kamerleden een vertrouwelijke brief van minister De Jager hadden gelezen. Verslaggever Marcel Bril. Vorige week was er al commotie over het bedrag dat aan Griekenland geleend zou worden. Nederland zei 109 miljard. Ik verwachtte en andere de andere landen 159. En nu bestaat de verwarring over de details van de garantie aan de Europese bank.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 Als vorige week in de brief naar nou gewoon helder was geweest van nou ja, we hebben een rekenfout gemaakt en inderdaad er is een, een, een vertrouwelijke bijlage met de precieze details, dan was er niks aan de hand geweest en had ook die discussie over het, over het reddingspakket voor Griekenland niet zo hoog opgelopen. En dus wil de Kamer meer informatie op papier van de regering en een gesprek met de belangrijkste ambtenaren op dit punt. Ook de coalitiepartijen CDA en VVD willen dat. Maar volgens CDA-Kamerlid Blanksma heeft het allemaal maar weinig te maken met blunderende bewindspersonen. Nou, Ik denk dat dit maar aanduidt dat het een hele complexe uh, deal is die er gesloten is. Het, het probleem is ook zeer omvangrijk. En uh, als we dan zien wat, uh, wat de informatie is die nu naar de, naar de Kamer gekomen is, de complexiteit van de deal, dat vraagt inderdaad meer duidelijkheid. En uh, we vragen dus ook een, uh, een technische briefing aan op hoogambtelijk niveau. En dat wil zeggen dat uh, een ploeg uh, ambtenaren de deal mee gaat hebben gesloten. En daar willen wij ook technisch alle ondersteuning hebben als, als Kamer om uh, de juistheid van, uh, van, van de deal uh, te kunnen beoordelen. Haar VVD-collega Harbers vindt zelfs dat de regering het heel goed heeft gedaan daar in Brussel. Uh, ja, want uh, de regering heeft in Brussel de rug recht gehouden op uh, de wens die aanvankelijk alleen Nederland had, dat private beleggers uh, mee zouden doen. En heeft daar ook niet over zich laten lopen in, uh, in Brussel. Um, en ik kan me situaties in het verleden herinneren waarbij Nederland eigenlijk als eerste een soort van achterover ging liggen. ging liggen en zei van kom maar wals maar over ons heen. Dat is dit keer niet gebeurd en uh, de, de jager en Rutte hebben in Brussel uh, de wensen van de Tweede Kamer allemaal weten uh, in te willigen en dat is op zich een compliment waard. Deze 66 GroenLinks en de PvdA moeten toegeven dat er inderdaad veel wensen van Nederland in vervulling zijn gegaan en steunen tot nu toe het kabinet om al die miljarden aan Griekenland toe te zeggen. En dus is de vraag gerechtvaardigd. Is het allemaal geen muggenzifte wat deze partijen doen? Wouter Koolmees van D66. Dit is geen muggenzicht, want het gaat over heel veel geld. En wij zijn inderdaad volksvertegenwoordigers, wij controleren de regering. Het gaat over 50 miljard plus uh, een x-bedrag aan garanties. Uh, daar moeten we wel uh, als parlement toestemming voor geven. En uh, het gaat over heel veel geld voor alle Nederlanders. Dus het is heel erg belangrijk dat wij goed geïnformeerd worden. Wanneer er meer informatie komt, is nog niet precies duidelijk. Maar daarna zal er wel snel een debat over zijn. Het plaatsen van foto's of filmpjes van verdachten op internet wordt strafbaar. Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan een wet... die het strafbaar moet maken om mensen digitaal aan de schandpaal te nagelen. Voorzitter Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens... dat nauw betrokken is bij de voorbereiding van deze nieuwe wet. Jij kunt een voorbeeld geven van zaken waar deze wet een eind aan moet maken? Ja, goedemiddag. Mag, mag ik eerst even een kleine verbetering van uw aankondiging? Niet, niet zozeer strafbaar. Als wel dat wij als privacy een boetebevoegdheid krijgen voor als de wet wordt overtreden, we een boete op kunnen leggen. Dat is dan iets anders. Dus, maar het, het kost in ieder geval geld als je zoiets doet. Je het, een boete. Dan, ja, zeker. Je kunt er overigens ook daarmee naar de, de rechter gaan. Is dus dat niet mee eens met de zomer? Dus, het is de boetebevoegdheid waar het uiteindelijk om draait. En waar kamer en kabinet het over eens lijken te zijn.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 Bij wijze van spreken dat ik met een revolver iemand neerknal... Om, om, omdat hij bij mij thuis iets meejat, dat kan gewoon niet. Dat, dat is we natuurlijk niet wel, wel een, een groot, groot verschil natuurlijk met dat je, dat je echt inderdaad op die manier vragen neemt... of uh, alleen uh, ja, iemand is in okay, jouw... Oké, maar nu, ja. nu heb ik een beeld uh, van een inbraak. En het is voor mij technisch heel makkelijk om u het gezicht van die inbraak, inbreker te geven. Dan zet ik u op internet... En u bent voor uw leven lang, zul iedereen die zoekt naar dat soort beelden... zullen u treffen als de dief. U wordt ontslagen bij het NOS en, en, en u... u, u, u, u ja. weet ik van wat, uw vrienden en kennissen denken van het is een dief. En een leven lang ben ik dat... terug te vinden op internet... en uh, ben ik inderdaad mijn leven lang uh, aan de, aan de schoonpaal genageld... en dat wil ja, u voorkomen met die boete. Precies, ik ik moet u helaas afronden, meneer Koonstam, maar hartelijk okay. dank in ieder geval. Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens.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 Goedemiddag, Mark. Twee files. Eentje door werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bos. Bij Vianen staat 4 kilometer. Verkeer richting Den Bos kan beter omrijden via de oostkant van Utrecht over de A27. Op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Heter en Knopende Ewijk 5 kilometer. Tussen Assen en Beilen rijden geen treinen na een aanreding. Vertraging kan er oplopen tot meer dan een uur. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws: Noors parlement herdenkt aanslagen. Onder andere koning Harald en kroonprins Hakon zijn erbij. Beurzen opgelucht door Amerikaans akkoord schuldencrisis. Vannacht bereikten republikeinse en democratische leiders in het Congres een compromis. En gemeente Alphen stuurt per ongeluk brieven aan 600 overledenen. Nabestaanden hebben een excuusbrief gekregen. Tot zover dit uitgebreide NOS journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, het College Bescherming Persoonsgegevens wil dus forse boetes gaan uitdelen aan sites die foto's en filmpjes van criminelen op internet zetten. Alleen politie en justitie mogen dat doen. Wat betekent dat voor sites als bijvoorbeeld boevenvangen.nl? In het mediaforum Hella Huuk van RTL en Jan Heemskerk, hoofdredacteur van Playboy. Het gaat onder meer over het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Het ging er al maanden over en met de deadline van morgen in zicht kwamen democraten en republikeinen dan toch uit. Maar was dat akkoord nou goed of slecht nieuws? Bij CNN zijn de commentatoren het niet eens. This may not have been the right thing to do right now. This is not I mean everybody's doing a victory lap about it. Don't think it's really that good a deal. Well, een deal is een deal. At least de United States is niet gaande te default well, on dinsdag like, yes, of Wednesday. Dat so is dat that, is goede nieuws. En wie wordt de nieuwskenner van week 34 de eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Hilly Tenij uit Den Bosch. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De nieuwsprogramma's van de BBC op radio en tv worden verstoord omdat journalisten bezig zijn met een 24 uur staking. BBC journalists are taking part in a second 24-hour strike in protest at compulsory redundancies. Services are expected to be disrupted throughout the day. Dat meldt de BBC dus zelf. De journalisten staken voor de tweede keer als protest tegen de bezuinigingen door de Britse regering... die het kijk- en luistergeld heeft bevroren. Vooral bij BBC World Service zullen daardoor veel mensen worden ontslagen. De Britse journalistenvakbond verwijt de leiding een starre houding. Bij het management worden mensen ontzien, maar journalisten raken hun baan wel kwijt, al dus de bond. Hackers hebben dit weekend de Twitter-account van Anders Breivik, de man achter de aanslagen in Noorwegen, gekaapt. Cybercriminelen van Anonymous hebben Breivik's berichten verwijderd... maar niet voordat ze zelf even twitterden... dit Twitter-account zal binnenkort verwijderd worden. Vergeet anders, schreven de hackers. Ook werden er al twitterend grapjes gemaakt. Zo luidde één tweet op Breivik's pagina... ik heb mijn zeepje laten vallen. De NTR komt met een nieuwe tv-serie om te vieren... dat de televisie in Nederland 60 jaar bestaat. In Helden van Toen praat presentator Ben Kolsten vanaf september... iedere werkdag met bekende tv-persoonlijkheden. Het zijn allemaal persoonlijkheden van vroeger... In de radioversie van het programma zijn het afgelopen seizoen al veel tv-makers te gast geweest. Fred Oster vertelde bijvoorbeeld hoe hij op zoek ging naar geschikte kandidaten voor zijn weekendquiz. Toen dacht ik op een gegeven moment, wie moet dat spelen? Mm -hmm. En toen liep ik langs het stadhuis in Amsterdam en toen zag ik een bruidspaar uitkomen. En toen dacht ik, hé, dat is een gouden formule, want die mensen ja, ja. hebben nog niks. Nee. Het is heel leuk om aan een bruidspaar cadeaus te geven. Huishoudelijke dingen, die kunnen van alles nog gebruiken. Ja. En zo is eigenlijk het gedachte van die, van die bruidsparen ontstaan. En dat heeft het goed gedaan, want daarna is Joop van der Ende... ermee doorgegaan met grondbrandsteden. Ja. Ja. De bruidsparen was, uh, was dankbaar. Ben Kolsten, goedemiddag. Dag Jürgen. De uitzending is in de namiddag en sluit aan op het al bestaande... Radio 5-programma op de zaterdagavond. Hoe vult de tv-serie het radioprogramma precies aan? Ja, het is eigenlijk een drieslag. Hè. Als je kijkt naar hoe het opgenomen wordt. Uh, een, een uur radio, wat je net al zei, op radio uh, 5 hè, op de zaterdagavond. Dan wordt daar eigenlijk uitgemonteerd een, een drie kwartier voor geschiedenis uh, 24. Dat loopt al bijna een heel jaar. En uh, toen kwam het idee van, uh, van Ben Groenendijk, de man die uh, de educatie doet bij de NTR... om wellicht er een programma voor te maken voor... Uh, ...voor Nederland 2 en uh, dat is voorgelegd aan de zendercoördinator... ...en daar wordt nu een programma van 25 minuten uitgedistilleerd voor, uh, voor de septembermaand. Dus niemand kan hier zeggen dat er geld over de balk wordt gesmeten. Het wordt heel efficiënt gewerkt. Absoluut, efficiënt, ja. en kun je bijna <laughs> niet werken. En het leuke ervan is ook, het wordt opgenomen in een, uh, in een hele kleine studio... ...in het, uh, in het nieuwe gebouw van, uh, eigenlijk het oude RVU-gebouw... ...maar het nieuwe educatie-paviljoen uh, van de NTR... En uh, dat is op zich ook alweer heel bijzonder... omdat het een, heel, uh, ja, een vorm van hele kleinschalige televisie is... Ja. die uh, eigenlijk maar met een heel klein groepje mensen wordt gemaakt. Maar uiteindelijk leidt tot, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens... echte televisie in september. Ja. Het is altijd leuk om oude fragmenten te zien... of uh, mensen van toen over, uh, over die tijd uh, te horen en uh, te zien praten. Uh, wie, wie komen er allemaal voorbij in deze serie? Nou ja, ik, om een paar namen te noemen. Om maar gelijk uh, uh, een oude term uit de kast te halen. Ook NCRV, onder andere samen... Uh, ...treden Jan Villekers en Henk van der Horst op. En dan gaat het natuurlijk over over Vars Majeur zo, ja. en over Showroom... ...en over uh, nou ja, hun leven bij, bij NCRV-televisie. Maar verder, uh, nou ja, iemand als uh, Fred Hostie, laten we al horen... ...Katharine Keil, Elie Asser, uh, Ruud Terwijde, Koos Postema, Aad van der Heuvel... Uh, uh, Sonja Barend en, uh, en Ellen Blazer komen langs. Maar ook uh, Thijs Gernoski bijvoorbeeld, uh, de man achter, uh, achter de ja. En ah. verder, ja, Ruud Bos. Uh, nou, kortom, uh, eigenlijk een doorsnee van alle ja. mensen die in alle takken van televisiesport de afgelopen 60 jaar uh, nou ja, werkzaam zijn geweest. Wie, wie is jouw eigen held van toen? Nou, mijn echte eigen held. Uh, mijn collega Jasper Hartog, die heeft wel eens gezegd, heeft die serie alleen al bedacht om IJf Blokker te kunnen laten komen. <lacht> Barend Servet, hè? Een man die ooit Barend Servet was. Hij wilde er nooit meer over praten en uiteindelijk. Uh, <lacht> Na veel uh, gezeur van onze kant is hij toch gekomen. Het is een ontzettend leuke uitzending geworden. Ja, ja. We gaan uh, kijken met belangstelling daarna natuurlijk. Dank voor de uitleg, Ben Kolsten. Dag Jürgen. 3FM gaat uh, actie voeren. De zender wil met een speciaal benefietconcert Rock for Africa geheten. Geld ophalen voor de horen van Afrika. Waar grote hongersnood heerst. Het concert wordt eind augustus, begin september georganiseerd. De zenderbaas van 3FM kan nog geen namen en een precieze datum noemen omdat hij nog druk bezig is met alles te organiseren. Overwogen wordt nog om samen met andere radiostations. via actiezender Radio 5 5 ook geld in te zamelen. Vertelde de 3FM-baas Wilde Mutsaas vanmorgen aan DJ Michiel Veenstra. Toen was de boodschap, nou laten we dat nu niet doen. Omdat tv, ja tv werkt anders dan de radio. Met tv is het echt uh, zomerseizoen. Radio gaan we gewoon door. Ja. Dus van: Dan zouden we dat gecoördineerd moeten doen. Uh, maar goed, als we nu misschien toch met dit, met dit uh, idee... Uh, ergens eind augustus, begin september zouden uitkomen... dan, dan is tv denk ik ook alweer redelijk uh, begonnen. Ja, misschien dat we dan wel de krachten kunnen pundelen bedoel ik. En, en dat misschien ook een aantal andere radiostations aanhaken. Deze week wordt er meer bekend over Rock for Africa. De boterparade van de Amsterdam Gay Pride is live te volgen via YouTube. En het is hiermee het eerste Nederlandse evenement waarbij dat kan. Zaterdag wordt vanaf half twee live verslag gedaan van de parade. De Amerikaanse acteur en stand-up comedian Michael Diederich geeft erbij commentaar. De live-uitzending op YouTube is trouwens alleen buiten Nederland te bekijken. Kijkers binnen Nederland kunnen uh, intussen smiddags terecht bij de AVRO op de website. En die website heet hoehebjijhetgeleerd.avro.nl De AVRO doet s'avonds op tv ook nog verslag van de botenparade. Oprah Winfrey wordt aangeklaagd omdat ze haar motto Own Your Power zou hebben gestoken. Um, Simone Kelly Brown van Own Your Power Communications... beweert dat zij dit concept heeft bedacht... en sleept de presentatrice nu voor de rechter. Ze beweert ook dat het concept van het geloof... dat alles in je leven realiseerbaar is, aan haar toebehoort. Own Your Power stond in oktober vorig jaar groot... op de cover van Oprah's Magazine. Ook is er een onderdeel van haar website vernoemd naar deze slogan. Vanavond begint weer een nieuw seizoen van Voetbal International. De spraakmakende voetbaltalkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Ze zijn er uh, dus helemaal klaar voor. Wilfred Genee, goedemiddag. Zo is het toch? Ja, zo is het inderdaad. Helemaal. Ja. Groot succes weer afgelopen jaar. Gaan jullie op dezelfde voet verder? Toevallig las ik vanochtend René, want daar vroeg ze het ook aan of ik andere dingen ging doen. Hij zei, nee, dat moet je niet willen, want dan, uh, dan leg je jezelf veel te veel druk op. Nou, weet ik niet of het helemaal zo is, maar <laughs> ik geloof dat als je een proefconcept hebt... dat zo goed werkt, dat je er niet veel aan moet veranderen. Eigenlijk. Nee, maar je kan de lat natuurlijk wel proberen iets hoger nog te leggen. Uh, of ja. kan dat gewoon niet meer? Nou ja, ja ik, ik ben er wel voor om nog wat meer. Kijk, die versnelde ronde die we vorig jaar erin hebben gehad. Dat, dat er nog wat meer verrassende onderdelen in zou zitten, dat zou ik wel leuk vinden. Wat ik zelf heel leuk zou vinden, dat ga ik dit jaar toch weer naar streven... is dat ik zelf het vaak op reportage zou kunnen. Kijk, vroeger had je wachtje voor de hond, wat Frits dan deed, Frits Warens. Ja, ja. Maar zo'n soort actuele reportage op de maandagochtend maken of op de vrijdag vlak voor de zou nog wel leuk kunnen zijn, denk ik. Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Dus dat, dat kunnen we gaan zien. Overigens die snelle ronde. Heb je gisteren Jackson uh, seizoenstart gezien? Ja, tuurlijk. Ik had het idee dat ze een beetje iets gekopieerd hadden aan het begin, of niet? Ja, dat had ik ook het idee inderdaad ja. Die deed dus, ook een uh, soort van snelle ronde even. Ja, maar dat kan het programma heel goed gebruiken, dus wat dat betreft hebben ze dat heel goed gedaan. <laughs> oh, gaan we gelijk alweer schimscheuten uitdelen? Nee, nee, nee, geintje qua jongens, maar kijk, wat, wat ik, ik, ik vind het op zich een prima programma, alleen het, het tempo is altijd zo laag. Ja, ja. Heb je het interview nog gelezen met Jack van Gelder? hij zei ook wat over de concurrentie, dus eigenlijk over jullie? Nee, waar stond het in dan? Zaterdag stond er een groot verhaal met hem in, uh, in de Volkskrant. Uh, hij, uh, ja, hij zei daarin bijvoorbeeld dat, uh, dat hij dol op is, is op nieuwe bandjes, zoals Voetbal International. Hij beschouwt jullie als een nieuw bandje, maar dat de Beatles ook nog steeds goed blijven. Maar ik begrijp niet helemaal dat nieuwe bandje, want Sport aan tafel bestaat langer dan Studio Voetbal. En volgens mij is dat de oorsprong van Praat aan tafel. En uh, doen we het ongeveer even lang. Maar ja, ik, ik vind het alleen maar een compliment als hij van ons houdt. Ja, hij zei in dat interview trouwens ook nog: uh, over het feit dat, want hij sprook nu 60 en Mart Smeet zit daar natuurlijk nog steeds, uh, dat er eigenlijk geen nieuwe generatie voetbaljournalisten op staat. Ja, nee, dat zou ik ook zeggen, want ik ben nog heel lang door. Ja. ja, nee. is een dus koning. En, ja. en, en dat, dat valt mij wel vaker op aan die wat oudere generatie. Ik bedoel, dat vindt Theo van een heel goed voorbeeld van. Die dat is, is daar heel anders in. Ik bedoel, het is de grootste computator die we ooit hebben gehad. Maar die staat dus wel open voor de nieuwe generatie. En die is daar wat positiever en makkelijker in dan, uh, nou ja, dan Martin ja. en, en Jack. Even nog naar jullie gasten, Wilfred. Het is een soort publiek geheim hè, dat voetballers er niet graag gaan zitten. Omdat ze bang zijn dat ze afgezeken worden. Ja, ik snap er helemaal niks van. Um, ja, nee, dat is inderdaad een feit. Er eigenlijk wil bijna niemand meer komen. En Willem van handig. wil na de laatste uitzending ook niet meer komen, omdat hij boos is op mij. Dus ja, de, de spoeling wordt steeds dunner. Maar het voordeel is wel dat je met mensen aan tafel ziet die onafhankelijk zijn en een mening durven te geven. Want het lijkt me toch heel lastig hoor, als je met de algemeen directeur van de FC Twente aan de tafel zit en je vraagt of Leroy Ferno gaat komen. Of dat Ronald Koemel op een lijstje staat en hij begint te lachen en hij zegt niks. Ja. Of dat over twee weken Jurie Mulder, de assistentrainer van Twente, aan de tafel zit, die mag er ook niks over zeggen. Ja, je kunt beter met mensen aan tafel zitten die een mening geven en ook echt geven... ...dan dat ze met een boter op hun hoofd soms hun mond moeten houden. Ja, je doelt nu even weer op de, gister, op de uitzending gisteravond. Daar zaten inderdaad uh, Jan van Halst en Ronald Koeman bijvoorbeeld inderdaad, namens, namens Feyenoord natuurlijk. Uh, wie, wie zit er vanavond voor het eerst als gast bij? De onvermijdelijke Hans K. junior. Ach, kijk aan. Lach. Nee, dat wordt gelijk gezellig. En we zijn bang dat hij, uh, dat hij zoveel energie heeft van de afgelopen twee maanden. Dat we hem even uh, A, aan de doodcontrole moeten onderwerpen en b dat we wat. Uh, uh, weet het, kalmeringsmiddelen moeten aanschaffen. Ja. Nog even naar jou, hè? over kalmeringsmiddelen gesproken. Je hebt net die tour achter de rug. Uh, nou, er zit geloof ik, net een weekje tussen. En nu begin je dus aan een vol seizoen. En daarna komen dan nog eens een keer het EK. ook uh, In Polen en uh, Oekraïne. We, we, we, we, gaat het goed ja, met je? Nou ja. nou ja, het enige is, daar zit ik nu al. Daar moet ik ook met de RT-Anders goed over gaan praten. Want we gaan dus deze week een nieuw contract tekenen, Johan, René en ik. En daar staat het dus allemaal in. Maar ja, ik bedoel, ik heb nu thuis ook met mijn vrouw daar wel over gesproken. En dat, dat, dat gaat één keer goed, maar dat gaat nu niet twee keer goed of drie keer. Dus dan moeten we echt even goed naar gaan kijken hoe we dat gaan doen. Er moet wat vrije tijd ingepland worden. Ja, ja nee, ik heb niet en... vijf dagen vrij gehad na vorige week. En dat ja. schiet niet echt op natuurlijk. Hey, en dat, dat nieuwe contract, dat is voor, voor een jaar weer of zo? Drie. Voor drie jaar? Ja. Hebben we hier nieuws eigenlijk nu? Nou ja, het was wel een beetje bekend aan het uitbreken enzovoort volgens mij. Maar het is niet echt een primeur, maar het is wel zo dat we er van de, van de week volgens mij onze definitieve handtekening onder gaan zetten. Ja, jullie verbinden je voor drie jaar nog aan elkaar, uh, zowel RTL als jullie met z'n drieën. Ja, dat laatste vind ik minder, uh, meer verontrustend, heel gezegd. Dat ik met die andere drie jaar zit vind ik niet zeg. <lacht> maar dat laatste is wel erg. Veel succes vanavond. Ja, dankjewel. Hoi, Wilfred dat? Voetbal International vanavond. Elke maandag en vrijdag is het trouwens tussen uh, half negen en tien op RTL 7.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 Het media-archief. Het is zomer, dus tijd voor een luchtig archieffragment. Gisteren, acht jaar geleden, traden Bassie en Adriaan voor het laat samen op. We doken in ons archief en vonden het volgende smeuïge Bassie en Adriaan fragment... uit de serie Het Geheim van de Sleutel, 1979 praten we over. Vanzelfsprekend uitgezonden bij de tros. U hoort als eerste de baron en de boeven. Ga achter die kerels aan en zorg dat die sleutel terugkomt. En, is het gelukt? Ja, die leiding was zo door. ja zeg je? Dat water in die radiateur kookt zo. Water? Ja. Nee, olie. Allemaal olie. Olie. Allemaal olie. Stommeling, daar heb je de remleiding doorgesneden. Dan kunnen ze niet meer remmen. Wel leuk, hè, met al die bochten in die weg. Echt gezellig. erg. <hijen> Hoi. Hey. kijk jij bij nou toe, De rem is kapot is de rem kapot? Oh, nou, je weet wat er dan gebeurt, hè? Altijd te blijven lachen. Wat is de rem is kapot? Wat is de rem kapot? Hou je stil! Daar ja, rijden liever niet, George, man, er is levensgevaarlijk moest je. Hou je, je stil! En ja, nou, om, ik ben nog stil, maar mag ik één woordje zeggen wat je wilt? rustig. Mag ik één woordje zeggen? Hou je kalm! Mag ik één woordje zeggen? Wat wil je dan zeggen? Hahaa! blijf met je handen kunnen sturen! En om, ik blijf nou, wees gerust ook dit avontuur hebben de helden uh, gewoon het levend van afgebracht. Lunch met Jurgen van der Berg. U hoort dat er straks leven in het nieuws. Het college Bescherming Persoonsgegevens gaat hoge boetes uitdelen aan sites die beelden van misdadigers laten zien. Het gaat daarbij niet om beelden die politie en justitie verstrekken om iemand op te sporen. maar om bijvoorbeeld particuliere beelden van woninginbraken of winkeldiefstallen. Bekend voorbeeld is de Scheveningse dakmoord. Een buurman filmde die moord op een buurtbewoner. En die beelden werden vervolgens op geen stel vertoond. Onder Vos is beheerder van de site boevenvangen.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Op uw site staan ook allerlei uh, foto's, filmpjes van dieven, overvallers, inbrekers. Hoe komt u daar eigenlijk aan? Uh, nou, dat zijn officiële opsporingsberichten. Dus dat zijn uh, berichten waar een uh, officier van justitie uh, groen licht voor heeft gegeven om die te publiceren. Dus daarvoor zou het okay. geen probleem zijn? Daarvoor zou het geen probleem zijn, nee. nee. Hebt u wel eens overwogen om particuliere beelden op de site te zetten, dus van bewakingscamera's of zo? Jazeker. We krijgen sowieso vaak aangeboden. Hè. Mensen die een bel naar ons opsturen en uh, dan zeggen, kunt u dat plaatsen op uw site? Dat doen we tot nu toe niets, maar uh, we zijn wel uh, aan het overwegen om dat te gaan doen. Wel, maar dan bent u dus in overtreding. Ja. Dan, uh, ja, nou ja, dat, dat, uh, dat is wel een interessante ontwikkeling. Ja. Ja. We, kijk, ik, ik, de, wij ik zelf dat onder bepaalde voorwaarden. Uh, wij maken al heel lang opsporingsprogramma's voor uh, het Verenigd Holland ter plaatse. En uh, voor Oberhof Flevoland, duurde Flevoland. Dus we weten wel een beetje hoe het werkt en wat er wel en niet kan Maar dat is in samenwerking met de politie altijd, toch? Precies, precies, ja. dat klopt. Dat, dat is klopt. een soort een regionale opsporing verzocht. Maar goed, u zegt nu dus van als ik beelden aangeleverd krijg van particulieren, dan zou ik ze er over een tijdje misschien wel opzetten. Wat is het verschil dan ja. met nu? Nou ja, kijk, wat je ziet is dat, dat, dat er heel veel uh, behoefte bestaat om die buurbeelden publiek te maken. En uh, ja, wij, wij uh, ja, kan eigenlijk, eigenlijk kan ik daar nog niet veel over zeggen, want wij gaan in het najaar gaan we dat inderdaad doen. En dat wordt een heel interessante kwestie, zeker nu uh, het CPB heeft gezegd, ja, we gaan boetes daarvoor uitwerken. Ja, want die, die zeggen van, uh, dat mag gewoon niet, je mag geen digitale schandpaal uh, organiseren, je mag niet voor eigen rechten spelen. En de uh, minimale boete wordt dan 25.000 euro. Ja, als ze zegt ook, uh, begrijp ik, dat, dat uh, de taak is van politie en justitie. En ik denk dat, dat daar juist het probleem zit. Politie en justitie besteedt niet zoveel aandacht aan winkeldiefstolen van kleine criminaliteit. Dus zie zie dat mensen daar zelf naar een oplossing gaan uh, zoeken. Als je drogist bent en er wordt voor de een keer bij jou gestolen... en je hebt uh, mooie beelden en je wil aangifte doen en dat kan niet... en er wordt niks met die beelden gedaan... ja, dan gaan mensen overwegen om dat op een uh, site te plaatsen... of in een etalage, dat zie je ook. Hè. En uh, ja dan, dan, dan uh, gaat de markt dat zelf organiseren, zeg maar. Ja. Dus ja, uh, ik, ik ben met met, uh, met uh, meneer Koonstam eens dat het in principe een taak is van politie en justitie. Maar ja, dan moet je het wel doen. Ja. En, en als dat niet gebeurt, ja, dan zie je dat, dat dit soort dingen ontstaan. En dan zie je nu dat het CPB dus uh, ja, verdachten gaat beschermen. Terwijl je ook het zegt, ja. Mensen die stelen, die, hebben in principe, die houden zich niet aan regels. Dus waarom zouden ze wel beschermd moeten worden ja. door regels? Wanneer zijn de eerste particuliere beelden te zien op boevenvanger.nl? Nou, dat weet ik niet precies. We zijn aan er het, aan, het, aan het voorbereiden. En uh, ik denk dat, uh, dat het in het najaar wordt, september of oktober. Maar je, je gaat, gaat het doen, tot, doen hoe dan ook. Dat, wordt, dat wordt bepaald geen... Uh, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk wel eventjes uh, de ontwikkeler van vandaag. Ik zit in het buitenland, dus ik heb het artikel in het AD niet gelezen. We dus even kijken hoe we dat uh, precies gaan, gaan anticiperen. Ja. Maar we denken iets gevonden te hebben, hè, waardoor het onder bepaalde regels... En dat wordt echt geen schandpaal. Maar ja, uh, ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld de diefstal ziet... Of, uh, of, uh, hey, als je, en als journalistiek product brengt... dat je dat best ja. wel... Uh, dat wordt een interessante kwestie. Goed, u, en dan denk gaat... ik dat het wel kan... Ja, u gaat dat nog eens even bestuderen van dat collegebescherming persoonsgegeven. Wij gaan er straks in ieder geval over doorpraten in ons mediaforum... en ook stand.nl is aangeweid. Dus als u via een of andere ontvanger ons nog kan ontvangen... luister vooral even mee. Bedankt voor nu, Onder ja. Vos, beheerder van de site boevenvangen.nl. Mediaforum komt eraan. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1...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 In het parlement in Oslo is een herdenkingsbijeenkomst bezig... voor de slachtoffers van de aanslagen van tien dagen geleden. Parlementsvoorzitter Andersen bedankte alle hulpverleners voor hun inzet. Premier Stoltenberg riep op tot saamhorigheid en respect... en zei dat hij geen heksenjacht op mensen met een andere mening wil. De Europese aandelenbeurzen reageerden opgelucht op het akkoord... over de Amerikaanse schuldencrisis. Ze openden allemaal hoger en de AEX staat nu ruim een procent in de plus. En ook de Aziatische beurzen reageren positief op het nieuws. En door een verouderd adressenbestand heeft de gemeente Alphen aan de Rijn... per ongeluk een brief gestuurd aan zo'n 600 mensen die al waren overleden. De brief ging over de opheffing van een kortingspas van de gemeente. De nabestaanden hebben van de gemeente Alphen een excuusbrief gekregen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het op veel plaatsen in het land zonnig. Alleen in het Noordoosten en in Lemberg, daar komt nog vrij veel bewolking voor. Maar de komende uren breekt ook daar de zon door. De temperatuur ligt nu tussen 17 en 20 graden. Vanmiddag wint de zon dus steeds meer terrein en het blijft overal droog. De middagtemperatuur komt uit rond de graad of 20 op de wadden tot 23 à 24 in het binnenland. Nou, er staat vandaag maar weinig wind. Een zwakke oosten tot zuidoostenwind. Nou, aan de kust kan later nog wel een zeewindje opsteken en daardoor wordt het in de kustregio wat koeler. Vanavond dan. Dan blijft het nog lang aangenaam buiten. En komende nacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen dinsdag belooft opnieuw een zonnige zomerdag te worden. Ook dan waait het niet hard en wordt het gemiddeld maar liefst 26 à 27 graden. Woensdag wordt het opnieuw warm, maar minder zonnig. Bovendien volgen later op de dag pittige regen en onweersbuien. ANBB Verkeersinformatie, er staat file op de A2 Utrecht richting Den Bosch... bij Viana 4 kilometer, dat heeft te maken met de werkzaamheden. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via de A27. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht bij knopend Waterberg 2 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Heter en knopend Ewek 4 kilometer. En tussen Assen en Beide rijden geen treinen na een aanrijding. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met uh, vandaag Hella Huuk van RTL, uh, RTL Z met name ook, welkom. En Jan Heemskerk, de hoofdredacteur van Playboy, ook uh, hartelijk welkom. Uh, die kwestie van het College Bescherming Persoonsgegevens. Morgen verhaal in het AD, uh, Koonstam. Hij heeft net ook gereageerd uh, bij de collega's van NOS Nieuws. Uh, wat, wat vind je ervan? Ik vind het wel goed dat dat, uh, dat, dat er komt. Ja, dat daar boetes voor komen. Maak jij je zorgen over, over privégegevens op internet? Maak ik wel zorgen over, ja. Ja, maar ik denk ook in dit geval als, als iedereen natuurlijk maar allemaal willekeurige filmpjes uh, hè, van uh, be bewakingscamera's en zo op internet gaat plaatsen. Uh, ja, dat is natuurlijk wel vrij willekeurig. Het, vanochtend in het AD stond het een voorbeeld van een man die, die, die zei van... ja, ik heb een filmpje op internet geplaatst waar echt iemand letterlijk met een kluis wegloopt. Oké, okay, kan ik me voorstellen, dat is dan vrij evident. Maar er zijn natuurlijk heel veel gevallen waar dat een grijs gebied is. Ja, ja gaat zo ver. Zelfs, die gaf net als voorbeeld dat je natuurlijk, als je je buurman niet leuk vindt... kan je van nu met de huidige technieken zijn gezicht in een, in een foto shoppen... En, uh, en net doen of hij de dader is, bewijzen. Ja. Dus daar moet je denk ik mee oppassen. Uh, aan de andere kant, uh, um, we hebben een poll op onze internetsite. 75% van de mensen die daarop gestemd heeft... die zegt belachelijk ja. dat uh, het college dit doet. En uh, die, de winkeliers staan in de kou. En, uh, ja, kan ja is zijn, de dat kan ook wel voorstellen je dat kun je, je toch ook wel uit, weer een soort van billig. Ik snap al die vrijgevoeligheid wel, wel. Maar uh, los dan inderdaad, zoals die meneer hier net ook zei... Uh, los dan het probleem op en ga niet mensen straffen... die het dan misschien op een hele onbeholpen en misschien wel domme... en misschien wel onwenselijke manier doen wat je zelf liggen. Dat vind ik altijd zo'n... Weet je, dat, dat, dat heeft... Dit, dit, dit net wat laatst ook al iets met minister Donner. En, en, en ook weer zo, dit is ook weer zo'n ding. Zo van, ja, maar die man van boevenvangen.nl die zegt van de politie heeft gewoon te weinig capaciteit. Dus nou ja, wij voorzien een behoefte in dit geval. En, en we lossen op die manier dingen op. Maar in elk geval is het altijd lastig lullen als je, als je zelf iets niet oplost. En dan vervolgens anderen verbiedt om, om een poging er wel op te lossen. Dat zit altijd een zwak, een zwak moment in daarin. Ja, de man ik. van boevenvangen.nl zei trouwens wel dat hij alleen filmpjes op de site heeft die ook uh, vrijgegeven Ja, hebben. nu nog. Maar hij gaat ja. wel ook particuliere beelden erop zetten, zegt hij. Ja. Wat is hij van plan? Ja, dus dat, dat ja. Ben ik wel, ben ook wel heel benieuwd hoe houdbaar dat uiteindelijk dan blijkt. Particuliere beveiligingscamera's. Ja, ja, goed, dat college krijgt straks echt de bevoegdheid zelf om boetes uit te delen. Dus dat, dat is dat dat, een beetje opmerkelijk, vind je niet? Ja, dat gebeurt toch wel meer, toch? Met, met ja, dit soort controlerende ja. clubs. Ja. Maar de vraag is natuurlijk van, hè, je, je, hebt een, je, je gaat die grens schuif wel steeds verder op natuurlijk, wat dan nog mag. Ook, ook, jij zegt nu ook van, nou ja, ik heb eigenlijk niet zo'n probleem mee. Nou ja, dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar ik benadruk het heel even van de andere kant. Het, het is wel weer zo'n voorbeeld waarin... als je zelf dingen niet goed kunt organiseren... Vervolgens gaat iemand anders het voor je doen. Die zegt, nou prima, dan zetten we zelf wel een beetje de spulletjes. Hè? Uh, en, en dat kan dan niet. Word je draconische boetes, krijg je dan... Ja, ik, ik weet niet, 25.000 euro, vind ik best wel veel geld... voor, voor een filmpje van ja. een, een, een, een, een iemand online zitten... die misschien juist mijn winkel heeft tegengehaald. Ik, ik bedoel... Iets alleen bij mijn winkel leeg gehaald. nee, kun je nog 5000 moeten om ik tarief probeer te vangen. Ja. Dat is toch dat, dat is toch een geluid wat je ja. veel zult horen. Denk ja, het is natuurlijk ook om te, om te voorkomen dat, dat de dingen helemaal fout gaan. Bijvoorbeeld het voorbeeld van die dakmoord, dat lag toch even iets anders dan dat in eerste instantie gepresenteerd was. Ja, het is natuurlijk was. lang niet zo altijd zo evident, maar ik ik, ik snap wel wat de minister van boevervangen.nl ook net zei van ja, de, de, de politie moet het nu wel laten zien. Want anders krijg je het dus niet verkocht in de samenleving. Omdat natuurlijk uh, uh, de mensen bij een pompstation inderdaad iets hebben van ja, hallo, maar wie gaat die boef dan voor mij vangen? En mijn personeel is niet veilig. Dus uh, inderdaad, zal de, zal de politie dan nu ook wel moeten laten zien dat het dan ook niet nodig is. Nou, die 75% in jullie poll zeggen waarschijnlijk van ja, wij hebben niks te verbergen. Dus kom maar op. Kom maar je. Op. Dus ja. het, het, het Wat, wat dat... ik ook heel goed snap. Ja. En, is en dan, dan wordt mijn buurt op... veiliger als we het ook met z'n allen oplossen. Op, op die lijst jij ook, niet. Nee, Ik weet ineens nou niet meer wat ik... Maar sorry, <laughs> je ik, weet niet meer wat je <laughs> nee, Voor zover ik weet hebben we het nu over mensen die, die, die iets filmen... waar overduidelijk uh, iets, iets, iets niet in de haak is. Ja. Uh, weet ik, over auto ja, dat overduidelijk is over. natuurlijk al heel lastig. Nou ja, Echt doel. met een kluisweg. weg. Nee, is maar dat is, maar dan dan is, het is het natuurlijk heel veel Andere Laten te andere uiterste pakken. Het is niet, zijn die geen mensen die, die zomaar een film van jou maken... terwijl je met de hond af de straat loopt en zegt kom, het gaan we eens posten en dan zetten we onder... Die hond is gestolen. Die hond is Dat zal toch wel meevallen. Ik denk dat mensen dat dan toch doen met het idee van... Dan ben je heel daar ja, ben ik ook Daar heb ik liever toch dat de politie dat. Uh, ja, dat is ook liever. Maar daar hadden we het net over. Dat is dus blijkbaar niet zo. Er zijn toch een hele reeks aan misdrijven waar je kennelijk niet, of niet niet eens voor hoeft te komen meer. Want ja, nou ja, dat is nou helemaal zo. U weet wel, we wonen in zo'n samenleving. Het is natuurlijk ook nog een journalistieke discussie aan. Want je kan soms ook die beelden uh, ja, gebruiken om, om, laten we zeggen, journalistiek te bedrijven of dingen uit te zoeken of wat dan ook. Uh, dat wordt op deze manier ook wel moeilijker gemaakt dan om, om dat soort uh, informatie te krijgen misschien. Ja, dat, dat is wel waar. Daar heb ik eigenlijk nog niet eens zo heel erg over nagedacht. Maar zeker met dingen als aanslagen en zo. Waar mensen natuurlijk heel veel met hun mobieltje hebben gefilmd. En ja, dan, ja, ja dat weet ik eigenlijk niet hoe dat, hoe, dat, hoe dat zit. Het gaat nu vooral volgens mij om, uh, om boeven en, en diefstallen. Ja, ja. Het is niet breder dan dat. We praten er straks over door in, in Stand.nl. Onze stelling gaat er ook over... mensen online aan de nagelen moet fors worden beboet. Dat is uh, de stelling. En uh, de man die erover meepraat is uh, Christian alberding tijdens een advocaat die ook een aantal zaken al heeft gewonnen. Bijvoorbeeld ook tegen geen stijl waar iemand op stond... die daar uh, geen toestemming voor had gegeven. We gaan naar de crisis in Amerika. Volgens de president daar, Obama is het akkoord over verhoging... van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zo goed als rond... Um, ingewikkelde materie, Helen, maar jij kan het ons haarfijn uitleggen. Wil je Want dat? Jij dus bij RTLZ. Minuten, ja. <laughs> ja, wij vinden het ook best, best lastig, hoor. Wat we wel weten is dat natuurlijk nu iedereen heel erg opgelucht adem haalt, maar dat Amerika er natuurlijk nog lang niet is. Dat het nu echt een compromis voor de korte termijn is. En dat Amerika er financieel natuurlijk uh, nog... nog... Nog heel wat te doorstaan ja. heeft. Jan, heb jij al wat finesses van dit verhaal door? Nou, nee, de finesses die met de grote lijnen, dacht ik wel. Dit dus verbaas je misschien, maar ik, ik snap het niet. Nee, dit wel nee, nee, nee. Maar ik bedoel en... meer zo van of dat het dus door, door uh, uh, stations als RTLZ dan goed wordt uitgelegd aan ons. Nou, ja, goed. God, ja, weet je, daar kun je waarschijnlijk tot in zeer veel detail. Mensen die in dit soort ba baantjes zitten, die, die vertellen me altijd dat het veel ingewikkelder is dan ik denk. Dus ik probeer dan maar met mijn eenvoudige brein... de hoofdlijnen te bevatten. En wat ik zo enger aan vind, zo grappig tegelijk... is dat die Amerikanen ook op dat niveau... nog steeds in een soort van Mickey Mouse wereld leven. Met van die hele moeilijke principes. Dat die echt van die dwazen van de Tea Party... die dan niet zeggen, ja, nee, nee, nee, dat kan echt niet. We, we moeten bezuinigen, dan maar geen gezondheidszorg. Iedereen redt zich wel. Ik heb ook een kelder met blikken groenten. En dat soort mensen, dat zit dus ook... in de hoogste regionen van de, van de regering. En die anderen zijn natuurlijk net zo erg, die, die, die democraten. En dat zit dan tegen elkaar al weken te schreven. En ze weten dat de deadline 2 augustus is. En ze komen er dus net zoals in de film om 5 voor 12 uit. Het is me allemaal van een verschrikking en een poppenkast. En uiteindelijk, inderdaad, lossen ze natuurlijk geen, geen zak op. Want er wordt inderdaad uiteindelijk dan een beetje bezuinigd, maar en een beetje belasting geven, zal dan met al, maar goed, echt ja. grote klappen maken we natuurlijk niet. Maar, maar dat is volgens mij ook het verschil met de berichtgeving hier in Nederland. Hier wordt het vooral uitgelegd, wat is daar nou aan de hand, en wat zou het voor consequenties voor ons kunnen hebben, als het niet lukt om voor 2 augustus die deal te maken, terwijl daar wordt het echt heel politiek gemaakt. Het is daar veel politieker, en de media uh, zijn daar natuurlijk ook politieker. Dus als je Fox News hebt, of de Wall Street Journal, wat natuurlijk ook uit de koken van Murdoch komt, en echt aan de rechterkant van dat spectrum zit, dus dan formuleer ik het nog een beetje, beetje neutraal. Zo, ja. Uh, uh, maar ja, die nemen natuurlijk enorme, enorme stelling, en het wordt enorm enorm gepolitiseerd. En ik denk in Nederland inderdaad... dat iedereen er iets, ja, iets objectiever of wat het afstandelijker in ziet. Ja, ja, maar maar over, ik, het, wat, wat, wat jij schetst, ding. herken ik heel erg. Van, uh, Het gaat helemaal niet meer om een compromis. Maar het gaat nu echt om het botsen van de meest extreme meningen. Um, en, en die gaan er natuurlijk ook niet uitkomen. En het is ook eigenlijk helemaal niet hip om eruit te komen. Je moet enorm... Uh, vastgraven in je eigen, nee, in in je de, eigen de, stelling. In de, in de Ozarks moet je met je, met je bomvrije kelder ja. en, je, en je vreedvoorraad voor drie generaties moet je, moet je nu de deur gaan dichtdoen De vraag is of de politiek echt nog bezig is met, met de Amerikaan. En nou, Amerika is natuurlijk een van de belangrijkste economieën van de wereld. Dus het heeft ook natuurlijk wel invloed voor, ja. voor, voor, voor onze ja, in huidige dus Dat, dat is dus ook dat ze Maar ze lijken er. Maar ze gaan het dus op zijn Hollywoods doen. Dus ze komen eruit. Maar goed, dan heb je dat schuldenplafond verhoogd. heb je feitelijk niks bereikt. Behalve gezegd: we gaan nog ietsje meer schulden maken dan we nu al hebben. Ja. En dan gaan we heel voorzichtig nadenken. Of we misschien een heel klein beetje belasting kunnen verhogen. En hier en daar nog eens een overheidsdienstje kunnen wegstrepen. En, en, maar dat schiet toch allemaal niet op? Die er, is mensen, nog, die er is nog heel al... weinig opgelost. De Amerikaan ja. heeft hier voorlopig nog heel weinig aan. Een akkoord kunnen we het ook volgens mij nog niet echt noemen. Nee. Duidelijk. Dan onze eigen polemiek hier in Nederland. Laten we het daar dan eens over hebben. Op hey, ja. de voorpagina van de Telegraaf vanochtend... een groot interview met Geert Wilders vanaf zijn vakantieadres. Hij vertelt erin dat hij onder andere... dat hij zich gedemoniseerd voelt door links. Heb je het gelezen, hela? Ja. Wat voel je ervan? Ja, ik, ik kijk dan altijd eventjes van God, staat er advertorial boven of mede mogelijk gemaakt door de PVV. Journalistiek denk ik altijd van, ja, fantastisch eigenlijk dat, je, dat, je, dat, dat hij natuurlijk zo'n platform kan krijgen zonder enig weerwoord. Of, uh, zo kijk ik er dan even journalistiek naar. Ja, inhoudelijk denk ik, uh, god ja, meneer Wilders zegt zelf uh, straffe dingen. En nu krijgt hij iets terug en dan is het meteen gedemoniseerd. Het is ook zo'n woord wat ons steeds doet denken aan, aan fortuin en alles wat daarbij hoort. Het is natuurlijk een heel beladen term die hij daar gebruikt. Mm -hmm. Ja, als ik daar van een afstandje naar kijk, dan denk ik dat het wat overdreven is. Uh, Jan, ik, ik las een paar uh, tweets van uh, collega's bij de pers met name. Die waren nogal een beetje, een beetje met een knip oog, uh, schreven ze. Uh, uh, even kijken, de, de journalist van de Graaf zal wel over de Zijk zijn... als er kritische vragen zijn geschrapt. Ja, nou ja, nee, dat is natuurlijk waar. De Telegraaf heeft Wilders hier uh, van harte uh, een podium gegeven. Zeer goed wetende dat hun publiek dat vermoedelijk zal eten als, als uh, koek. Ja, god ja, moet je er verder van vinden. Wilders gedemoniseerd zijn ja, in zekere zin. Dan roept hij dat natuurlijk al jaren over zichzelf af. En, en daar, daar is hij ook in alle toonaarden voor. Ik vind het ook niet heel erg slim van links, tussen Om het zo op de man te spelen, hoor trouwens. daar win je ook volgens mij geen sympathie mee. Het is dat is dus eigenlijk een... niet per se links, hè, maar spong die... Je. Natuurlijk. Ja goed, uh, Cohen wordt ook genoemd, Dibi van GroenLinks natuurlijk. Ik zou, ik zou heel... Maar die, zou, die vijf waren vijf in hun bewoordingen in zo heel veel. Nou, als ik hun, hun spindokters zou zijn, zou ik heel erg uitgekeken hebben om die kant op te gaan. Zeggen nou oké, okay, hoe je het ook formuleert, uiteindelijk zeg je iets in de sfeer van... Nou ja, omdat jij dit soort dingen zegt, zijn er dus gekken die het wapen opnemen en 80 mensen neerknallen. Dat zijn nogal dingen. Dat zeg je toch niet zo heel makkelijk. En, en Ik denk ook niet dat dat veel oplevert in termen van sympathie. Het is een beetje preken voor eigen parochie. Nou, die staan dan allemaal te juichen. Of als het verstandig zijn, dan juichen ze niet. En dan denken ze, nou Job, misschien had je dit ook niet moeten doen. Femke Halsma twitterde uh, uh, zo. Wilders heeft vanochtend de rancuneuze meute weer eens gevoederd. Wat een verantwoordelijkheidsgevoel. Want, da want daar gaat het natuurlijk met om. Niemand zal zeggen dat hij verantwoordelijk is voor wat daar gebeurd is. Want dat die Breivik het wapen heeft gepakt. En ja, maar dat ding met Wilders is het altijd dat op zich... Kijk, je kunt van zijn standpunten vinden wat je wilt. Er zijn mensen die, die denken in alle ernst... Dat, er een, dat, er, dat, dat we aan de vooravond staan van een islamisering. Nou goed, een delen in de wereld waar het ook gebeurt. Dat is iets waar, iets waar je bang voor kunt zijn. Dat we zeggen neutraal. Hoeft niet, mag wel, kan wel. Is ook inhoudelijk nog wel met wat argumenten te onderbouwen, ook als je dat zou willen. Bij hem is het altijd de toon. En, en, en dat is zo jammer, want zou je dat, dat nou niet doen? Want Hij speelt natuurlijk wel degelijk, is een electoraat ook in, op een soort van agressie van die mensen. Dat zijn natuurlijk ook niet mensen die in het algemeen, die, die, die, die, die, die, die, die, die worden graag geprovoceerd. En hij voedt dat. En hij, ja. hij, hij houdt dat hoog, hij houdt dat heet, hij houdt dat Ja, en gevaarlijk. toch komt daar volgens mij ook ergens een einde aan. Hebben mensen ook al een beetje zoiets van... ja, dit heb ik al vaker gelezen en gezien en gehoord... en er zit ook geen evaluatie in die ja. mening of een oplossing. Maar of in, het, in de, het, de peilingen het, bijvoorbeeld... je uh, ziet totaal geen, geen mensen die daar weglopen om, om, om wat voor reden dan ook. Nee, nee maar het stijgt ook niet. Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het heel lang aan kan. Die, die, die, die methode van de, van de hele wilde retoriek. En, maar ik vind en in die zin, ik, bedoel, ik begrijp wel dat je de kiezers mee binnenhaalt. Maar er zitten natuurlijk niet altijd mensen tussen die, die het onderscheid kunnen maken tussen hoe je iets presenteert en de inhoud van de boodschap. En dat is een beetje zijn probleem. Ik denk dat, dus in die zin geef ik de critici ook wel een klein beetje gelijk. De, hij, hij roept ook wel dit soort kritiek een beetje over zich af, omdat hij altijd die grens op zoek En omdat hij altijd zo provoceert. Dus ik, maar goed, dat heb ik al honderd keer gezegd. Als hij nou bij zijn standpunt zou blijven, en dat op een normale manier. Zou zou willen verkopen aan het electoraat. Dan zou dat dit ja. soort beschuldigingen hij, hij, niet komen. Hij, hij kiest zijn momenten, want dat heeft ik keer bij jullie... ook in het blad gestaan, ja. hè? En je hebt wel eens verteld ook dat, dat dat was ook... omdat jullie hem ja, niet in niet, nou, het vuur aan de schenen legden. Nou, de Telegraaf doet eigenlijk hetzelfde. We, we, we, hebben, hebben dat soort media zich nog, zelf nog iets te verwijderen? Je mag het nu zeggen, hij zit ernaast Jan Heemskerk. Uh, ja, ik, ja, ja, ik, ik vind... Ja, dat ik, ik zou voor mijn eigen medium toch wel graag die grens willen leggen... dat de kritische kant erin zit... Ik vind Playboy wel weer een ander krant, een ander medium dan de Telegraaf. Mm. Maar. Voor, voor je dat zelf niet even slikken, dan? Dat je, nou ja, dat nee, dat nee, dat ik, ik, ik huldig heb ik hier ook vaker, vaker verteld. De opvatting dat als iemand nou gewoon eens eerst rustig uitlegt. wat hij nou eigenlijk wil. en, en liefst juist ondaan van al die retoriek. En daar was het ook het enige kritische uh, aanvaringsmoment van het hele gesprek. Dat wij eens hadden: van ja, God, jezus, me, waarom moet dat allemaal zo provocatief? We hebben nou nee geluisterd, we snappen het. je kunt er een case van maken. maar waarom moet het zo? En, en dan, toen was zijn antwoord ook: van ja, maar daar, daar, daar, daar kikt het electoraat op. En daarom doe ik het. En, mm -hmm. en hij doet het dus ook nog wel, wel bewust. En dat vind ik wel iets wat verwacht. Ja. Ja, goed, is. In die zin vindt hij zijn, zijn, zijn weg ook bij de Telegraaf. Want die hebben zelf ook wel een beetje die houding. Die verschijnen nergens. Die, die, we nodigen ze hier ook wel eens voor uit, maar dat willen ze gewoon niet. Ja. Tenminste, nou, de, de, de hoofdredactie toen... heeft geen behoefte... Om, om daarop te reageren, op wat voor, om wat voor nou, we hebben Toen met de verkiezingen hebben we hem ook wel een kwartier... Uh, bij hebben we toen van iedereen, uh, alle fractievoorzitterskamers toen langs. Dat ging toen heel erg over, over de economie. Wat zijn je oplossingen? Dus toen, toen is hij wel gekomen. Dus, toen is hij echt 15 minuten wel vuur aan de schenen gelegd. Maar... Nou, ik vind dat je dat wel, uh, ja, moet, wel moet willen, ja. Omdat, ja. Omdat, om die andere kant ook te schetten. Ja, ja. Goed, nou, het zal er nog vaak over gaan in ieder geval. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Hella Huuk en Jan Heemskerk waren hier. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel en gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Volgens mij is het week 34 euh, deze week, dus we zijn op zoek naar de nieuwscanner van week 34. En de eerste die aan de bak moet in de Nieuwsquiz is Hilly Tenij, 64 jaar uit Den Bosch. Hartelijk welkom. Bedankt. U studeert nog, hè? Ja, dat klopt, bij de Open Universiteit. Uh, u bent wel zeg maar, ergens weer begonnen, een tijdje terug. Het is niet zo dat ja. u al vanaf de u 18e of zo nog steeds... Die... Het uh, zou erg droef er zijn. Lang studeren. Nee. Nou, ik ben wel, toch wel voor de Open Universiteit een lang studeerde... maar, ik bedoel, maar het is niet uh, vanaf mijn 18e. Nee, ik snap het. En, en wat doet u precies? Ik doe algemene cultuurwetenschappen. En, en waarom is dat? Waarom vindt u dat leuk? Waarom ik dat leuk vind? Nou, dat is vanwege de. de het gaat om, dus om vier onderdelen. Het gaat om literatuur, geschiedenis, filosofie en kunst. Uh -huh. Dus het zijn eigenlijk alle vier onderdelen die ik wel heel erg leuk vind om wat meer van te weten. Kijk aan. Nou, goed. De, de, de, het nieuws nog een beetje volgen hoop ik, want we gaan beginnen. We eerst de nieuwsfactor even bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Syrische veiligheidstroepen hebben flink huisgehouden afgelopen weekend... bij anti-regeringsdemonstraties verspreid over het land. President Assad treedt al maanden hardhandig op tegen betogers... die eisen dat hij aftreedt en roepen om hervormingen. President Obama zei dat hij geschokt is... door de vreedheid van het regime tegen de eigen bevolking. Waarnemers waarschuwen voor een escalatie van het geweld... tijdens de Ramadan, die vandaag begint. Hier is vraag 1. Zo'n 80 mensen kwamen om het leven... toen het leger met tanks welke stad bestormde? Hama. Dat is goed. Tanks kwamen volgens ooggetuigen van vierkanten de stad binnen. De stad Hama is een van grote symbolische betekenis. In 1982 kwamen bij een regeringsaanval... door de oom van de huidige president tussen de 10.000 en 30.000 Syriërs om het leven. Vraag 2. Veel landen hebben hun afschuw uitgesproken... over de acties van het Syrische bewind. Welk land, dat tot gisteren voorzitter was van de VN Veiligheidsraad... wil dat die raad vandaag in spoedzitting bijeenkomt? Weet ik niet. Dat is Duitsland... Secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, toonde zich diep bezorgd... over de acties van Assad. Vraag 3. Vorige week nog stemde de Syrische regering in met een wetsvoorstel... dat meerdere partijen toestaat. Dat was lang anders. In 1963 greep één partij de macht en behield die tot op de dag van vandaag. Hoe heet die partij? De Baatpartij. Dat is goed. De pan-Arabische partij die ook lang in Irak aan de macht was. Saddam Hussein was van de Baatpartij bijvoorbeeld. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie horen we hier praten? Nou, in deze tijd bestaat daar niet meer een eitje. Maar goed, het is... er zitten natuurlijk een paar lastige ploegen bij. Makkelijke ploegen bestaan er sowieso niet meer. Ja, dit is iemand van het voetballen, maar uh, ik weet het niet op dit moment. Nee. nee, ook geen gokje? Wie is deze man? Nee. Bert van Marwijk was het. Ja, ik De bondscoach. Weten, hè? Ja. Hij was in Rio de Janeiro voor de loting van de WK-kwalificatie. Voor het toernooi van Brazilië. 2014 gaat het dan om. Vraag 5. Oranje treft in de kwalificatie onder meer een andere ploeg. met een Nederlandse bondscoach. Welk land is dat? Nee. Turkije is het. Turkije, ja. Ha Weet u wie die bondscoach is daar? Ehm. Uh... Nee, nee. Maar, maar dat was ook, had ook geen punt opgeleverd door Guus Hiddink. Oh, gelukkig, nee. Andere grote landen zijn Hongarije, Roemenië, Estland en Andorra. Laatste vraag, maximaal vier punten kunt u ook nog gebruiken. Aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. We willen graag weten wat. Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Mijn leden hebben één bloed. Drie. Bij mij kunnen bad fellas, bad habits en westside motherfuckers terecht. Ik ben opgericht door negen Molukkers uit Moordrecht. Oh, dat is die, uh, dat zijn, ja, klopt, van die motorclub, hè, van de Molukse motorklub. Dat is uh, Zetter... Zetterdana of zo? Zetter, ja, dit is een juryvraag. Uh, ja, die Molukse motorklub, dat had u goed. Ja. Uh, dit is een moeilijke naam ook, hoor. Dat, als je dat <laughs> niet dagelijks spreekt. Uh, <laughs> dus we moeten even kijken wat we daarmee doen. U weet wel waar het over gaat in ieder geval. Zetterdara uh, dat... is het, hè? Het wordt, het wordt voor goed gerekend. Satudara. Heeft Satudara. Ze. En dat is die motorclub inderdaad. Uh, betekent letterlijk trouwens één bloed, vandaar die eerste aanwijzing. Uh, die uh, mooie namen die u voorbij hoorde komen, dat zijn de namen van uh, de tien chapters-afdelingen. En uh, er was nogal wat geharrewar in Amsterdam dit weekend rondom die motorclub. Um, daarmee komt u op vier in de Factor. En daarmee spelen we dus zometeen deel 2 van de quiz. Okay. Nee? Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, de dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: Mensen online aan de schandpaal nagelen moet fors worden beboet. Nou, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Daar straks leven in het Mediejournaal, net in het Mediaforum. Zo hoeven we dat verder niet uit te leggen. Er komen forse boetes op te staan als politie en justitie er niet bij betrokken zijn. Als u maar zo filmpjes van een overval van een crimineel op uh, internet zou willen zetten. Mensen online aan een schandpaal nagelen moet fors worden beboet. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. Gratis bellen kan 0800 1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doet dat dan met hekje standpunt. Ik zei dat straks week 34, maar ik ben in mijn hoofd al uh, drie weken op vakantie geweest. En dat moet allemaal <laughs> nog komen. Het is week 31. Oh. Ja, Oké. Okay. Dus hoe dat nou weer zit, nou ja, aan vakantie toe, misschien zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Uh, Hillie tenij, 64 jaar in het bos. Factor is 4. Um, Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Nu dus die hele rij met vragen. Als u een antwoord niet weet, pas roepen, dan stellen we snel de volgende vraag. Okay. De nationale nieuwsquiz. De politie heeft een 16-jarige jongen aangehouden die waarop over de A9 reed. Op een snorfiets. Dat is goed. Het medispectrum Twente 20 stopt de opname vanwege een besmetting met welke bacterie? KNSA. Is goed. Hoe heet de keeper die komende jaren in de doel staat van AS Roma? Stekelenburg. Is goed. Met het koken van 50 gangers sloot dit weekend welk sterrenrestaurant? El Is goed. Vandaag gaan strengere regels in voor het afsluiten van wat? Uh, van een hypotheek. Dat is goed. De SP is boos over het hoge jaarsalaris van de bestuursvoorzitter van welke instantie? Weet ik niet. De Bloedbank. Hoe heet de filmster die zaterdag in Oostenrijk een museum heeft gekregen? Oh zwartje nek Dat is goed. In Amsterdam ging zaterdag de 16e editie van welk evenement van start? Nee, nee de, weet ik niet. De Gay Pride. Die directrice van een Italiaanse maffia heeft het dragen van wat verboden? Oh Prada. Merkkleding, Prada ja. Ja dat ja. goed. Ja. Mensen met een taakstraf zijn voortaan herkiesbaar aan welke kleur hesjes? Ik weet het niet. Ik weet wel. Wat aan zijn een herkiesbaar een herkenbaar? En een hesje hes moet je een hesje dragen, maar ik weet niet welke kleur. Oranjehesjes. Oh. De Italiaanse premier Berlusconi is bang dat wie hem wil laten vermoorden? De maffia? Nee, Gaddafi. De winst oh. van welke Japanse autofabrikant is met 90% afgenomen? Toyota? Het is Honda. Wat voor medaille voorover de Ranomi Kromo Jojo op de 50 meter vrije slag? Zilveren. Dat is goed. De regering van welk land wil na een klapverbod nu een verbod op samenkomen? Weet ik niet. Wit-Rusland. Liberalen in het Vlaamse parlement willen wettelijk vastleggen dat lawaai van wie geen overlast is. Van kinderen. Spelende kinderen, ja. Dat is goed. Uh, die tellen we er in ieder geval bij. Ik weet niet, de jury had nog een paar dingetjes liggen. Uh, we komen uit uiteindelijk op 9, zie ik hier. Dus uh, 4 x 9 is 36, hè? Oké. Okay. Dat is de, de klus die u geklaard hebt. Uh, 36 <laughs> staat nu voorlopig als hoogste. Maar er komen nog vier kandidaten voorbij. Dus <laughs> ik ben, ben me ervan bewust. U krijgt uh, twee kaarten voor beeld en geluid mee: een lunchradio en een mok van dit uh, programma. Oké. Okay. En een goede reis terug naar de mos. Ja, bedankt. En succes met uw studio. Oh ja. Ah. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Wij melden ons uh, straks uh, weer. Het is uh, natuurlijk een schuldencrisis. Uh, overal in de wereld, maar zo'n beetje. En uh, ja, er zijn er toch een paar die daar. Ga erbij spinnen, dat zijn Moody's, Standards and Poor en Fitch. En dat zijn die zogeheten kredietbeoordelaars. Hoe kan dat nou toch? En wat zijn dat eigenlijk voor lui? Het zijn allemaal vragen, straks het antwoord, nu eerst het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.